En L. Dag en nacht en wij daar Van twee tot vier. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Een kleine partij als de SGP kan nog heel wat bereiken. De jongste verslaggever van Hilversum veegt zijn straatje schoon. Kan Johan Cruijff Ajax redden? En de muziek komt vannacht van Chris Berry. Welkom terug bij... Nog steeds wakker Nederland, met Casper Meijer en Erik Nusselder. En wilt u met ons communiceren, dan kan dat vooral via Twitter. Onze naam is @redactiewnl WNL of stop hashtag WNL, dus een hekje gevolgd door WNL. In uw bericht en dan vinden wij dat... Ja, dat houden wij in de gaten. Maar het belangrijkste nieuws komt natuurlijk al de hele dag uit Japan. En daar gaan we dan ook weer mee beginnen. Wouter Koos, u hoorde misschien vorig, vorige uur ook al. Hij werkt in Osaka 500 kilometer van het rampgebied af. Hangt op dit moment aan de telefoon. Goedenacht Wouter. Goedenacht. Wat is nu het laatste nieuws? Um, er, er is op het moment weer uh, rook genomen bij die kerncentrale. Het um, laatste nieuws is over het algemeen nu over de kerncentrale. Die aardbeving en de tsunami, daar komt niet meer zo heel veel nieuws van uh, dus van de, van de kerncentrale komt op dit moment weer wat witte rook naar buiten. Um, de, er is net een paar minuten geleden een bericht uitgegaan... van het elektriciteitsbedrijf dat die, uh, die uh, uh, centrale beheert. Dat het waarschijnlijk om stoom gaat... maar ze hebben nog niet precies uh, een idee waar het nou vandaan komt. Um, wel is, uh, is in ieder geval duidelijk dat die stoom naar zee toe geblazen wordt. Dus er is voor, uh, vooralsnog zelfs als die stroom radioactief zou zijn, geen, uh, ge geen, uh, geen kans dat die uh, ergens bij in een bevolkingsgebied terecht komt. Geen gevaar voor de volksgezondheid. Wat, wat ik me trouwens steeds afvraag, misschien is het een heel domme vraag hoor... maar die uh, reactor, daar is nu al dagen uh, is, is een probleem met de koeling en er wordt zeewater voor gebruikt. Ja. Staat, wordt die nog gebruikt? Wordt er nog stroom gegenereerd of blijft dat ding nog dagenlang zo heet? Dat ding blijft nog dagenlang zo heet, die genereert al... Um, sinds vrijdag geen stroom meer. Um, die blijft zelfs nog wel weken zo heet. Het afkoelen van zo'n reactor, dat duurt schijnbaar een paar weken. De temperatuur uh, kan oplopen tot boven de 2000 graden, hoorde ik vandaag uh, op tv. Precies, ja. En, en dat, koelt, dat, dat koelt niet zo snel af, zelfs niet als je daar een hoop koud water op gooit. Um, wel schijnt het zo te zijn dat als je daar zeewater op gooit, dat uh, dan de reactor uh, niet meer bruikbaar is. Dus in principe kunnen ze, als dit voorbij is, kunnen ze die centrale afbreken. Okay. We hoorden net hier in het journaal ook dat er toch uh, vrij veel oververhitting is in die reactoren. Ja. Is, is er nou paniek in de Japanse media? In de Japanse media is er nog helemaal geen paniek. Ze, ze, ze focussen hoofdzakelijk op wat er nou precies aan de hand is daar. Ze proberen zoveel mogelijk informatie te, uh, beschikbaar te stellen over um, wat, wat de oververhitting veroorzaakt. wat er gebeurt, Wat, wat ze aan het doen zijn om... Uh, die oververritting te voorkomen. En niet zo heel veel aan wat, er, wat de mogelijke rampscenario's zijn. Zou het misgaan? Uh, dat zaait dat alleen maar paniek, denk ik. En dat is op, op dit moment niet wat we nodig hebben. Oké. Okay. En, en daar op straat? Is, is, is, is iedereen aan tv aan het kijken of valt dat mee? Uh, de, de mensen die er de tijd voor hebben, zijn wel tv aan het kijken. Maar wat dat betreft, de show must go on. Het, gaat gewoon, het, leven, het normale leven gaat gewoon door hier. Ja, ja, dus ja. Op zich zijn mensen wel ongerust, maar ja, je kan er nu weinig aan doen, daar natuurlijk. Ja, precies. We kunnen wel met z'n allen tv gaan zitten kijken hier, maar dan, dan gebeurt er niks. Er moet ook nog gewerkt worden om de economie nog een beetje op gang te houden, zodat straks de, het herstel betaald kan worden. Hè? Ja, want is dat ook veel in het nieuws? Dat het, de, de economische impact van deze hele ramp? Ja, ja dat is ook wel, da, da, da, daar wordt ook wel een hoop over gesproken. Dat het, uh, dat het straks heel moeilijk zal zijn om hier. Uh, binnen afzienbare wijze bovenop te komen. De duurste ramp uit de geschiedenis, hè? duurder dan ja. uh, Katrina, werd het genoemd. Ja, dat, uh, dat hoorde ik ook, ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven daar die hun productie stilleggen. Sony hoorde ik al, autobedrijven ja, en die... En autobedrijven, ja, ja, Sony, Toyota. Ja. Uh, en, en, en dan is er nog de, de, de, de schade zelf die nog weer hersteld moet worden. Ja. Ja, ja, ja, ja, veel schade en niet alleen economische schade dus, maar ook gebouwen en zo bedoel je. Ja, ja precies. Ja. Oké, okay. dankjewel Wouter Koos vanuit Osaka... Uh, in Japan is dat natuurlijk. En je, je houdt nog een beetje het nieuws voor ons in de gaten, toch? Vanaf? Ik houd het nog even in de gaten, ja. Oké, okay, wie weet horen we hier later. En anders uh, bij onze collega's van nu al wakker Nederland, wellicht. Dank u wel. Prima. Mocht er nieuws zijn, hoort u dat natuurlijk als eerste hier bij Radio 1. Ja, maar wij gaan het nu hebben over politiek. Want met uh, twee kleine zeteltjes in de Tweede Kamer kan je toch nog heel wat beginnen. Uh, we hebben het over de SGP, twee zetels. En uh, ja, ze zijn al vaker in het nieuws. Want uh, in de Eerste Kamer zouden ze een sleutelpositie in kunnen nemen. Ze zouden kunnen gaan onderhandelen met de coalitie. En uh, ja, ondertussen krijgen ze er ook nog heel wat moties doorheen. Aan de telefoon hebben wij SGP-kopman Kees van der Staaij. Goedenavond. Goedenavond. Ja, daar hebben we hebben veel met u te bespreken, maar allereerst onze felicitaties, want u heeft vandaag twee voorstellen door de Tweede Kamer heen gekregen, toch? Klopt ja, dat waren twee moties uh, naar aanleiding van het debat wat we hadden aangestengeld over de bestrijding van antisemitisme. En een van de moties uh, is erop gericht om uh, de vinger aan de pols te houden en dus uh, tenminste één keer per jaar echt een, een goed overzicht te krijgen van wat gebeurt er nou concreet in de bestrijding van antisemitisme en wat heeft dat opgeleverd. En de tweede motie die vraagt om uh, wat meer gerichte aandacht te besteden aan de Holocaust ook in het onderwijs en bij herdenkingen. Ja, gebeurt het nou vaak dat u als ja, relatief kleine partij uh, toch uh, dit soort moties uh, door de Kamer kunt loodsen? Ja, dat gebeurt regelmatig gelukkig. Uh, en ik denk dat dat ook wel iets is van het Nederlandse democratische systeem waar we trots op kunnen zijn. Dat eigenlijk alle partijen uh, het ook mogelijk gemaakt wordt. Dat er ook meewerking aan wordt gegeven om, ook al ben je op een aantal punten het met elkaar oneens, uh, als je met goede voorstellen komt, daar toch een meerderheid voor te krijgen. En je ziet ook, zoals vandaag ook, dat het echt niet langs lijnen is van nou partijen waar je nou het meeste mee optrekt in de Kamer of coalitie, oppositie, dat gaat soms dwars door alle partijen heen ook. Hm, dan even een opvallend bericht uit het Nederlands Dagblad. U gaat wellicht samen met de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Ja, ik heb dat ook gelezen. Uh, maar uh, de stand van zaken is dat er uh, besprekingen gaande zijn tussen uh, de SGP enerzijds, maar ook anderzijds de ChristenUnie en het CDA. Daar hebben we regulier contact mee in het kader van de eerste Kamerverkiezingen in het verleden op de lijstverbinding. Uh, daar is nu dus ook weer contact mee gelegd. Maar het is niet zo uh, dat daar nu deze speciale optie van onderzocht wordt, heeft onze partijvoorzitter al gezegd. Dat die nou speciaal bestudeerd wordt, er komt van alles langs. Maar het lijkt me niet verstandig om ook uh, vanuit dat proces van wat kan er wel en wat kan er niet nu uh, daar uitgebreid op in te gaan. Maar wat voor dingen bespreekt u dan met die andere partijen? Nou ja, meer van uh, hoe ga je om met de rest die je, uh, die je nog hebt als partij? Zijn er nog mogelijkheden om elkaar daarin te kunnen steunen? Uh, welke haken ogen zitten daaraan vast? Er lopen allerlei besprekingen tussen allerlei partijen op dit moment. En voor ons ligt het uh, voor de hand om ook contact met uh, uh, CDA en ChristenUnie te hebben. Omdat dat de partijen zijn waar we uh, voorheen... Ook een uh, lijstverbinding mee hadden in het kader van uh, de Eerste Kamer. Uh, vanochtend las u vast ook met grote belangstelling het dagblad De Pers. Met daarin uh, Janine Hennis een interview met haar. En zij zwengelde de, de discussie rond hoofddoekjes uh, bij mensen in overheidsfuncties en zo uh, aan. Wat, wat vond u er daarvan, van die uitspraken van haar? Ja, ik heb het even vluchtig uh, er zitten natuurlijk een aantal op opmerkelijke uitspraken in. Hij uh, uh, kent ze ook als een uh, Kamerlid met uh, geprononceerde opvattingen. Nou, Dat is altijd goed voor het debat. Uh, er zijn wel dingen die, waarvan je denkt als je wat langer meeloopt... die dan hey, die zie je telkens weer om de zoveel hmm. tijd terugkomen. En het is goed om de discussie dan weer te voeren. Maar uh, even voor de duidelijkheid zijn in Hennis Plasgaard... die uh, pleit voor het verbieden van uh, religieuze uitingen... dus hoofddoekjes, maar ook een keppeltje of een kruis om je nek... in overheidsfuncties. Uh, u bent daar niet voor? Voor het verbieden daarvan? Uh, wij zijn geen voorstander van het integraal verbieden van allerlei symbolen. We hebben wel in het verleden discussie ook gevoerd uh, over hoe zit het met uniformen. Wat kan daar wel en wat kan daar niet bij? Uh, moet je nog weer ook, uh, het mogelijk maken dat je recht is met hoofdboeken en dergelijke hebt? Wij vinden als je voor een uniform kiest, dan hoort er ook wel uh, die uniformiteit bij. Uh, en dan moet je oppassen om daar allerlei uh, afwijkende kledingstukken bij toe te staan. Um, en, uh, maar wij hebben uh, nooit pleidooi gevoerd... voor een soort integraal verbod van religieuze symbolen. Maar snapt u het dat sommige mensen liever niet geholpen willen worden... door iemand achter de balie met zo'n religieus teken? Nou, ik, ik, begrijp, ik kan wel begrijpen, en daarom vind ik het ook terecht, dat die discussie van tijd tot tijd weer gevoerd wordt. En we hebben nu ook de minister gevraagd van, kom daar nog weer eens met een notitie over van, ja, waar ligt je waar trekt je eigenlijk de grens ook in de, in de onafhankelijkheid en de neutraliteit die je ook eh, verwacht dat, zeg maar, ook het overheidsgezag, en met name in bepaalde specifieke functies eh, die burgerritsen ook uitstraalt. Maar ik vind aan de andere kant wel van uh, je hebt wel een heldere grens. In het verleden is die grens steeds getrokken. En ook de VVD heeft zich daarbij aangesloten. Bij je kijk meer waar je een uniform voor schrijft. Dan heb je dus ook een krachtig argument om te zeggen: van we willen ergens grens trekken. En uh, ja, als je, als je die, gren, die duidelijke grens mist. Uh, waarom is dan een religieus symbool het uh, uh, probleem? En uh, de, hoeveel breder kan je dan een discussie nog weer gaan trekken... van uh, in, in de manier waarop mensen zich uh, uh, uh, gedragen... en, en welke uh, uiterlijke tekenen dat zij kiezen? En bent u bang dat de vrijheid van godsdienst hiermee uh, met deze discussie in het geding komt? Nou, ik vond ik, ik zelf mijn naam het meest opvallende punt... Uh, wat mij weer de discussie over moet je überhaupt wel, en dat vind ik veel fundamenteel de vrijheid van godsdienst, uh, erkennen ook in onze, of is het eigenlijk een overbodig grondrecht. Wat vindt u? Nou, ik vind dat, dat, dat, dat de, de vrijheid van godsdienst is niet voor niets ook uh, juist ook een hoeksteen van ons constitutionele bestel genoemd. Uh, uh, dat gaat veel verder ook dan uh, de vrijheid van meningsuiting. Dat raakt ook... Uh, uh, bijvoorbeeld het niet in inmengen van de staat in de interne gelegenheden van een kerk, bijvoorbeeld. Uh, uh, en ook uh, het, het, het gemeenschappelijk uitdragen van een overtuiging. Uh, dus ik vind dat dat uh, ook een duidelijke waarborg in de, in de grondwet verdient. Maar zelfs al zou je het lukken om dat uit de grondwet te schrappen, waar ik dus geen voorstander van ben, dat is duidelijk, dan zou je nog uh, overhouden dat dat internationaal ook sterk verankerd uh, uh, is in allerlei verdragen. Dus ik, ik zou niet weten welk probleem dat je ermee uh, op zou lossen. Oké, okay. uh, u bent duidelijk weer klaar om het debat over de godsdienstvrijheid aan te gaan, uh, dat horen we al. Um, dan willen we willen u bedanken voor uw tijd. Uh, dank u wel, Ke Kees van der Staaij van de SGP. Hartelijk dank. gedaan. Het is 14 over 3, dit is Nog Steeds Wakker Nederland, op Radio 1. En straks gaan we eens kijken of het in Nicaragua nou echt zo'n corrupte bende is als dat we denken. Want de verkiezingen komen er daar bijna aan. Erik, ja. stoor jij je ook wel eens aan rondslingerend afval bij jou in de buurt? Uh, ja, eerlijk gezegd wel. Ja, ik woon in een uh, drukke straten in Utrecht. Dus en, er ligt nog wel eens wat op straat. En uh, doe je daar ook wel eens wat aan? Ja, nee. Pak, pak, pak, pak, pak je wel eens een propje op of maak je wel eens je straatje schoon? Nee, ik gooi mijn eigen afval netjes weg, maar daar houdt het ook wel op. Schandalig. Nou, sommige mensen die trekken zich erg aan. En uh, die vonden het nodig om een opschoon dag in het leven te roepen. En omdat een goede buur natuurlijk beter is dan een verre vriend... nam onze 15-jarige sterverslaggever Rens Gooseling Polshoogte. Ja, deze week ben ik op de landelijke opschoon En nu denk je, waar is dat voor nodig? Nou ja... De bedoeling is dus dat mensen met hun buren de straat schoonmaken. En ik vind dat toch altijd wel een heel tof idee. Door heel Nederland zijn er allemaal acties georganiseerd. En de organisator van dit feestje is Mike Hozen. En die staat toevallig naast me. Mike Hozen, de Landelijke Opschoondag. Door het hele land worden er allemaal acties georganiseerd om de straat schoon te houden met je buurtgenoten. U heeft dat ook hier in uw, in uw wijk georganiseerd. Waarom vindt u dit zo belangrijk? Nou ja, het is belangrijk dat je, dat, dat je straat schoon is. Maar het is ook belangrijk dat buren elkaar van naam kennen. En dat is toch een, een belangrijk effect van de actie. Maar, maar dat de mensen hier straat schoonmaken. Ik denk dan gelijk, morgen ligt het er weer. Ja, ja, dat klopt, maar dat is natuurlijk geen excuus. Hè? Je moet, uh, moet, moet, moet bezig blijven. En ik, het is ook wel een stukje eigen initiatief uh, van, uh, van bewoners zelf. Kijk, je kan de gemeente alles wel op laten ruimen. Maar ik denk het is ook een beetje uh, milieubewustzijn. Dat is ook waarom we met het kinderwijkteam in Klarendal bezig zijn. Dat je niet zomaar maar rotzooi op straat gooit, maar dat je dat gewoon in de prullenbak gooit. Ja. Een beetje een mentaliteitverandering. De mensen die nog niet kennen hier in de straat, hoe ga je zorgen dat die, die er wel bij komen? Uh, nou ja, we hebben een, een, een leuke brief gemaakt met een mooie flyer erbij... Van, de Landelijke Week Nederland schoon. Uh, we gaan zo meteen uh, gaan we aanbellen. Uh, kinderen die komen meehelpen. En zo proberen we ze toch een beetje enthousiast te maken. Ja. En straks lekker met z'n allen warme chocomel drinken met iets lekkers erbij. Mm -hmm. En uh, nou, het weer zit mee. Dus, uh, ja. Zo, we gaan nu eventjes dus de straat op. We gaan nu echt voor het echte werk. We gaan vegen. Er zijn kinderen, er zijn veel meer mensen. Is dit belangrijk voor de wijk? Ja, dat is heel belangrijk. Ja, want... Zo maak je ook heel veel kennis met de buren. Je maakt ook kennis met de kinderen... Zo leer je elkaar meer kennen. Ja, dat is wel leuk. Een, een soort familiegezin, een gezin. Wij doen met de, de hele buurt doen wij alles hier. Dat is toch heel leuk. Ja, want ik kwam hier naartoe. Ik dacht, nou ja, er wordt een hele dag werken. Maar ik zie eigenlijk dat het een soort van, ja een soort, een soort ja, een soort feest. Het is een soort feest. Een soort straatfeest hebben wij. Schoonmaken, lekker kennen, lekker met de kinderen feest vieren. De kinderen krijgen een kaartje voor de bioscoop. Wij krijgen een plantje. Dat is hartstikke leuk. U geniet ervan. Heerlijk. Veel plezier vandaag. Dank u wel, hè. Tot ziens. Dag. Wat bent u vandaag aan doen? Nou, we zijn bezig met een schoonmaak, een wijkschoonmaakdag. Ja, en dan is de bedoeling dat iedereen een beetje helpt natuurlijk, hè? Ja, ja. U bent nu eigenlijk de troep van andere mensen ja. aan het opruimen. En in mijn uppie. Ja. Geen me in mijn uppie, want niemand helpt uit deze straat. Ja, ja aan, de, aan de andere kant weer wel. Aan de, aan de... de andere straten wel, maar uit deze straat zijn de mensen een beetje lui. Dit kunnen jullie net zo goed samen doen. Ja, maar ze willen niet, dus dat is heel jammer. Ja. En ik vind het toch heel irritant dat die hondjes overal hun behoefte doen. Mm -hmm. He, want de baasjes laten de hondjes maar heerlijk naar buiten gaan. He, doe de behoefte maar. En een ander heeft er last van. He, en zo is het zwerfvuil. Ja, god, er staan prullenbakken zat overal. Dus dat hoeft helemaal niet. Ja. Nou ja, ik zie, het ziet er al redelijk schoon uit. U bent bijna klaar. Ik wens ja, u nog veel plezier. Uit. Ik heb ze wel de hele straat gehad aan één kant. En uh, dat vind ik wel genoeg voor mij alleen. <laughs> ja, ik vind het er goed uitzien. Heel goed, mevrouw. Oké, okay, graag gedaan. Succes. Ja, wel. ja, dankjewel. Tot ziens. Zo. Nou ja, het was maar weer een dagje. Ik heb met zo'n bezem lopen scheuren. Ik vond het wel grappig, maar ja, jongens. Waar is het voor nodig? Eigenlijk zou iedereen het moeten doen, toch? Ik ga weer naar huis. En uh, tot volgende week. Dankjewel, Rens Gooseling, voor deze wijze woorden. Eigenlijk zou iedereen het gewoon moeten doen. Het is... Uh... 12, nee, ja, 12 minuten voor half vier. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Zometeen nog een live nummer van Chris Berry. Maar eerst gaan we het nog even hebben over voetbal. Ja, want uh, het lijkt er een beetje op dat Nederland bezig is... met een speciale Johan Cruijff week... De beste Nederlandse voetballer aller tijden zat maandag bij de Wereldrijd door en bij Holland Sport. Zijn eigen foundation bestaat nu 14 jaar. En hij laat zijn gezicht weer eens zien bij Ajax. Als lid van een technisch platform hoopt El Salvador zijn club weer op het succesvolle pad te kunnen brengen. En wie ons meer over Cruijff's werkzaamheden bij Ajax kan vertellen is Menno Pot, journalist en Ajax-watcher. Goedenacht, Menno. Hallo. Cruijff gaat het nog een keer proberen. Moet Ajax hier blij mee zijn? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Het voetbalverstand van de man, uh, dat, dat, staat, uh, dat staat buiten kijf volgens mij. Uh, het is iemand met zoveel technische kennis van zaken... dat hij denk ik elke voetballer iets nuttigs te leren heeft. En uh, als hij dat bij Ajax gaat doen, dan uh, moeten we daar alleen maar heel blij mee zijn. Het is alleen te hopen dat hij uh, niet uh, net als de vorige keer uh, binnen twee weken weer, uh, weer aftaait. Ja, jij ja, zegt dat. De vorige keer is het natuurlijk niet zo goed gegaan. De laatste keer was toen Van Basten nog trainer was bij Ajax. Maar dat liep compleet in de soep. Kun je nog een keer uitleggen wat er precies mis is gegaan? Uh, nou, toen uh, uh, kreeg hij een, uh, een soort van vrije opdracht... om, om heel, geheel vrijblijvend in kaart te brengen wat er volgens hem mis was bij de club. Uh, en toen presenteerde hij zijn, de uitkomsten van zijn, uh, zijn particuliere onderzoek. En dat kwam er eigenlijk op neer dat nagenoeg iedereen weg moest. Van de directie tot uh, alle jeugdtrainers, alle mensen binnen de jeugdopleiding moesten vertrekken. Alles moest totaal op de schop. En toen zei Marco van Bas de ho -ho, dat gaat mij iets te vlug uh, en iets te rigoureus. En toen zei Johan Cruijff, nou als dat zo is, dan ben ik weer weg. Ja. En uh, dat was hem dan. Dat was, ik weet niet hoe, hoeveel tijd daartussen zat, maar volgens mij was het twee weken en niet meer dan dat. Uh, en nu slaat Cruijff een heel andere toon aan. Dat is het mooie. En dat, dat geeft ook vertrouwen dat het dit keer iets consistenter zal zijn. Wat is er dan nu zo anders? Nou, hij heeft nu een officiële positie binnen de club gekregen. Die, die, die, die technische klankbordgroep waar hij deel van uitmaakt en het kopstuk van is, die heeft een echte officiële plek binnen de club. Uh, dus hij heeft eigenlijk een functie in de club op dit moment. En uh, uh, uh, daardoor lijkt hij deze taak dit keer serieuzer te nemen en er ook genuanceerder mee om te springen. Uh, want als je hem gisteren bij de Wereldwijd Door en Hollandsport uh, aan het woord hoorde, uh, dan viel op dat hij vrij mild was en hij lijkt dit keer meer, meer uh, ja, bereid tot overleg en uh, uh, tot uh, nuance en zaken. En uh, ja, dat, dat ontbrak de vorige keer er eigenlijk volledig aan. Dus de kans dat hij gaat botsen met het bestuur is daardoor nu een stuk minder groot, denk jij? Dat denk ik wel, ja. Ik, ik weet niet uh, uh, wat hij allemaal intern nog aan het doen is, want het is, ja, hij heeft in de aanloop naar zijn terugkeer bij de club heeft hij toch wel hele radicale dingen over het bestuur en de directie gezegd uh, dat, dat die mensen toch eigenlijk allemaal zouden moeten vertrekken. Maar dat was als columnist van de Telegraaf en het viel mij op dat hij gisteren bij de Wereld Door en bij Holland Sport veel genuanceerder was en eigenlijk vrij expliciet zei dat ze niet weg hoefden. Uh, uh, dus uh, ja, dat is ook een beetje een vreemde discrepantie die wel blijft. Uh, Kruijf, de telegraafjournalist, die, uh, die, de telegraafcolumnist, die drukt zich anders uit dan Kruijf, de technisch klankbordgroep, uh, bestuurslid van Ajax, zeg maar. Ja, het is bij de uh, politiek, zou je zeggen. Ja, ja, ja, ja. En uh, dat, dat, dat geeft dus aan dat Johan Kruijf tot een bepaalde vorm van politiek bereid is. En dat is misschien al iets wat we niet verwacht hadden. Ja. De coach van Ajax, de boer, die heeft gezegd dat Ajax op dit moment op 70% zit. Gaat Kruijf nog die laatste 30% erbij brengen, denk je? Nou, ik, ik denk dat Cruijff uh, um, op, een, op een dieper niveau, vooral op het gebied van de jeugdopleiding, de club beter kan gaan maken. Maar dat is iets wat je pas over een aantal jaren gaat merken. Namelijk wanneer die jeugdspelers uh, boven komen drijven en volwassen worden. De man die Ajax de, de laatste 30% beter moet laten worden op dit moment, dat is Frank de Boer zelf. Ja. Maar ik denk dat dat ook een man is die dat kan. Ook een man uh, die echt uit de schoot van de club komt, uh, uh, weet hoe Ajax uh, groot is geworden en die Ajax ook weer naar zijn eigen culturele waarde wil laten terugkeren. Dus ik denk dat uh, Frank de Boer en Johan Cruijff ook heel erg op één lijn zitten daarin. Uh, en dat dat uh, niet gaat botsen zoals het een paar jaar geleden botste tussen Cruijff en Van Basten. Oké. Okay. Nou, ik als, uh, als Ajax-fan ben we helemaal uh, gerustgesteld. <laughs> Dankjewel. Het blijft een Cruijff, je weet het nooit. Dat maar ja, uh, het ziet er beter uit dan de vorige keer. Oké. Okay. Een hele geruststelling in ieder ja. geval. Dankjewel, Menno Pot, journalist en Ajax-watcher. Dankjewel voor je tijd. Alsjeblieft. Al veertien jaar zijn we ermee bezig. Het elektronisch patiëntendossier En vandaag lijkt het alleen maar weer verder weg te zijn gekomen. Straks praten we daarover. Eerst muziek. Chris Berry is bij ons hier te gast... En het volgende nummer is een nachtelijk nummer... geschreven ook met de nacht in gedachten. En ook een keiharde primeur hier op Radio 1... want het is nog niet eerder op radio of internet te horen geweest. Dus ik zou zeggen, dames en heren, geniet van deze zwoele nacht. Kruip lekker dicht tegen je radio aan. En geniet van Chris Berry met Silver Balloon. Four in the morning and the street is still My heads a wheeling from the moonlit thrill My feet are weary and my soul can't forget How my footsteps made their way to regret As I pave the road with my way Feet. The steps that I take may get a little off beat, and I know that soon the sound of tonight will play a different melody in the sunlight. Full moon in the night, it's like broad got home and the news radio rings outside the lights go off and birds start to sing they sing to a silver balloon in the sky that has now gone to sleep before the day goes by full moon in the night A silver balloon Hope to meet again soon Tonight is here to stay Tomorrow will be today And I'm already on my way To step into another cafe For in the morning and the straight is still. my heads from the moonlit trail. Prachtige nachtelijke muziek hier Chris Berry met Silver Balloon live op Radio 1 en straks uh, kom je nog een nummer voor ons spelen toch? Zo is dat. Heel goed. Nou, blijf dus uh, vooral wakker en hou de radio hier. Vorige week hadden we het over de verkiezingen in de Verenigde Staten in 2012... Maar waar, nu al, pardon, waar nu al kandidaten druk bezig zijn om stemmen te winnen. Maar waar de verkiezingen echt dichtbij komen is in Nicaragua. Daar gaan de bewoners aanstaande november namelijk al naar de stembus. Ja, en er wordt nu al gesproken over rellen... want die verkiezingen schijnen niet helemaal eerlijk te gaan. De huidige president Ortega doet er namelijk alles aan... om nog zo lang als mogelijk op zijn troon te blijven zitten. Onze correspondent Aurora Peters is op dit moment in Managua, uh, in Nicaragua en weet meer van de politieke situatie. Goedenacht, Aurora. Goedenacht. Is het daar uh, zo'n uh, corrupte bende? Ja, tenminste, zo zou je het op zich wel kunnen noemen. Want uh, tijdens de verkiezingen in 2006... is er ook al het een en ander geschummeld met de stemmen. En uh, ja, de mensen hier verwachten dat het deze keer niet anders zal zijn. Uh, de vorige keer zijn stemmen niet meegeteld. En was er onduidelijkheid over bijvoorbeeld Blanco-stemmen... of die nou naar de partij van Ortega, van de huidige president, zijn gegaan of niet. En uh, nou ja, dat zal deze keer ja, hetzelfde zijn. En uh, daar komt bij dat Ortega eigenlijk niet nog een keer her herkozen kan worden... na dit termijn, volgens de wet. Maar hij heeft er op een illegale manier voor gezorgd dat het wel kan. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Uh, nou ja, hij heeft het eerst geprobeerd via een referendum... maar dat is toen niet gelukt. Dat kon gewoon niet... En uh, want hij moest 75 uh, van, nou ja, stemmen voor hebben, maar nou ja, dat zat er niet in. Maar daarom uh, heeft hij de macht van het hoge rechtshof uh, gebruikt en uh, hij heeft ervoor gezorgd dat zij het verbod hebben ingetrokken dat presidenten meer dan twee termijnen uh, kunnen vervullen. En uh, nou ja, dit is besloten toen er alleen maar aanhangers van zijn partij aanwezig waren in het hoge rechtshof. Slim. Dus daardoor had hij een meerderheid, maar ja. Zo werkt dat natuurlijk eigenlijk niet. En kan hij en dat tegen... zomaar maken? Wat, wat vindt het volk daarvan? Nou ja, het volk is daar niet blij mee. En uh, ook de tegenstanders zeggen ook dat het illegaal is. En dat het gewoon overgedaan moet worden. Maar volgens Ortega kunnen die besluiten niet teruggedraaid worden. Dus ja, hij negeert dat gewoon. Hij is ja, een soort van dictator. Dus uh, hij laat het zo. En ja, de mensen gaan wel de straat op, denk ik. Tegen de tijd van de verkiezingen. Dat is wat de mensen hier uh, verwachten. Maar ja... Of dat iets gaat veranderen, ik denk het eigenlijk niet. Is, is de Arabische lente daar nog een inspiratie voor die mensen, denk je? Nou, uh, een paar weken terug dacht ik wel, want toen uh, waren er virtuele rellen. Toen werd er opgeroepen tot uh, virtueel protesteren op Facebook en Twitter... door het uh, veranderen van uh, nou ja, de avatars, de afbeeldingen... en uh, door het posten van leuzen op, uh, op Facebook... En, uh, maar ze hebben dat wel zo gebracht dat ze het wilden doen op een zo geweldloze mogelijke manier. Dus zonder geweld en virtueel, om toch de stem te laten horen. Maar ik denk, zodra het november wordt, gaan de mensen echt wel de straat op. En uh, ja, om op die manier een stem te laten horen. Ja, die president Ortega, dat is ook niet echt een lievertje, geloof ik, hè? Uh, nee, nee, ja. Niet echt. Gewoon de FSLN, dat is zijn partij, is al corrupt sinds de jaren tachtig. En hij doet er ook alles aan om zijn invloed aan te wenden. Dus uh, zowel de politie is corrupt als de rechters, als de advocaten. En nou ja, Wat dat betreft kun je eigenlijk niemand uh, ja, vertrouwen. En uh, nou ja, er gaan ook wel verhalen er rond dat hij mensen heeft laten, uit de weg heeft laten helpen in het verleden die tegen hem waren. Maar daar waren dan weer niet genoeg bewijzen voor. En in 1998 is hij door zijn stief, stiefdochter beschuldigd van verkrachting. Maar ja, hij ontkent dat. En zelfs zijn vrouw ontkent dat. En nou ja, zij kan doen wat ze wil, maar hij zal nooit vervolgd worden. Want op dat moment had hij immuniteit, omdat hij lid was van het parlement. Ja, en dus niet echt, mijn, een, niet echt een fijne man als ik dat zo hoor. Maar hij doet er in ieder geval alles aan om aan de macht te blijven. Dus of dat echt spannende verkiezingen worden, dat moeten we dan maar even afwachten. Misschien uh, het geheel eromheen tegen die tijd. Het geheel eromheen misschien, ja. ja. Dankjewel Aurora Peters ah, okay, live uh, vanuit uh, Managua in Nicaragua. En uh, blijf het in de gaten houden, zou ik zeggen. Het is één minuut over half vier, het is nog steeds Wakker Nederland... en het is alweer hoogstijd voor het Nieuwsminuutje. En daarvoor zit hier wederom Ingeloe Stol. Ja, en het Nieuwsminuutje staat deze keer volledig in het teken van het boekenbal... want alle bezoekers zijn inmiddels straal bezopen. Rosa Timmer onthulde drie kwartier geleden in ons programma... dat Arie Boonsma er niet uitziet alsof hij zin heeft om te neuken. Maar ook op Twitter barst het weer van de hilarische berichten. Om te beginnen willen steeds meer mensen weten wie eigenlijk de uitnodigingen heeft verstuurd. Ook daar is Ari weer de pineut. Een bezoeker van het boekenbal vraagt zich af. Wat doet Ari Boonsma daar eigenlijk, behalve mooi staan te wezen? Heeft hij de Bijbel herschreven? Een ene Thea Otte heeft een andere opmerkelijke gast ontdekt. Ze twittert, wat doet dat meisje dat ooit in Volumia zat eigenlijk op het boekenbal? Internetgoeroe Bert Brussen valt het boek wel zo samen. 200 man, 2 mensen met humor en de gemiddelde leeftijd is 178. Schrijver Kluun ziet dat toch anders. Zijn avond kan niet meer stuk omdat de band Gorillas wordt gedraaid. En hij is niet de enige die uit zijn dak gaat. Ene Herman Sandman laat weten, ik zie Jan Mulder dansen en dat wil ik niet zien. Zo, nou, jullie zijn weer helemaal bij nu. Ja, dankjewel Ingeloe en tot zover. Het Nieuwsminuutje. En je blijft bovenop het nieuws. Volgend uur weer meer nieuws in het Nieuwsminuutje. Lang, erg lang geleden... was er eens een minister van Volksgezondheid... Els Borst genaamd. Ze bedacht een handig systeem... waardoor artsen makkelijker patiëntgegevens konden uitwisselen. Maar die Nederlandse patiënten die leefden niet erg lang en gelukkig... want nu, 14 jaar later, is het elektronisch patiëntendossier... want daar hebben we het over. er nog steeds niet. Nee, en vandaag sprak de Eerste Kamer erover... en was een groot deel van de partijen kritisch. Alleen het CDA lijkt nog uitgesproken voor te zijn. Pieter Omtzigt zit in de Tweede Kamer voor het CDA. Goedenacht. Goedenacht. Ja, als wij het debat een beetje goed gevolgd hebben vandaag... dan lijkt u er alleen voor te staan. Nou... In de Tweede Kamer is uh, een grote meerderheid akkoord gegaan met het wetvoorstel uh, voor het elektronisch patiëntendossier. En dat betekent dat uh, de gegevens uh, gestandaardiseerd uitgewisseld worden. Nu, uh, dat betekent dus dat als je bij een huisarts komt, dat de waarnemend huisarts dan uh, bij de gegevens kan. En dat als je medicijnen krijgt of iemand anders... Uh, ...dan zien welke medicijnen je voorgeschreven hebt als je weer nieuwe medicijnen voorgeschreven hebt. Beide dingen zijn essentieel. Daarom heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid gezegd dat is een goed idee. En de Eerste Kamer heeft vandaag uh, nog een keer veel vragen gesteld. Dat is de derde keer in anderhalf jaar. En uh, die zullen pas over twee weken beantwoord worden. Hoe kan het dan dat daar in de Eerste Kamer alweer zo kritisch gepraat wordt over het, uh, het elektronisch patiëntendossier? Um, dat moet je aan de leden van de Eerste Kamer vragen. Het is wel heel bijzonder... dat ze het wetsvoorstel dikke jaar... opgehouden hebben. Um, zelfs een wetswijziging afgedwongen hebben... via de Tweede Kamer. Dus waar ze normaal... He, geen uh, wetswijzigingen... mogen bedenken, hebben ze dat nu toch gedaan. Waardoor wij zelfs... een tweede wet aangenomen hebben om... Uh, aan hun zorgen tegemoet te komen. Um, zelf hebben we bijvoorbeeld voor gezorgd... dat het geen... ook echte elektronisch... patiënten dossier wordt. Zodat um, burgers inzage hebben en correctie recht hebben in dat patiëntendossier. Nu wordt er ook een heleboel gegevens uitgewisseld. U weet niet waar, u weet niet wanneer, u kunt geen bezwaar maken. Dat wordt allemaal goed geregeld um, met het wetsvoorstel. Dus uh, eigenlijk begrijp ik ook niet helemaal... Um, um, welk bezwaar ze nu hebben. Maar er zijn 500.000 mensen die bezwaar hebben aangetekend. Uh, die willen niet dat hun gegevens in een patiëntendossier opgeslagen wordt. Waarom is Nederland zo sceptisch? Heb ik daar wel dat um, um, men denkt dat er een hele grote overheidsdatabase komt um, um, waarin patiëntgegevens opgeslagen worden. En de overheid is natuurlijk niet zo heel goed geweest de afgelopen jaren met, uh, met ICT, dus die die begrijp ik wel. Um, maar goed, het is ook mensen een goed recht om te zeggen: van um, uh, die uitwisseling van gegevens is mogelijk. Ik vind dat mijn gegevens niet opgeslagen of niet uitgewisseld moeten worden, en ook dat. Um, ja, dan zult u dus bijvoorbeeld de medicijnen zelf moeten vertellen welke medicijnen u wel gebruikt. Maar dat mogen mensen aangeven. Ook dat is onderdeel van de wet. Ma mag, ik, mag ik ook zeggen: ik wil helemaal geen EPD? Ja, dat mag. Want zorginstellingen mag zeggen, die niet meedoen, die krijgen 300 euro boete, geloof ik. Maar zorginstellingen moeten meedoen. Dus als u. Um, die kunnen pas een boete krijgen als er een wet ligt die het verplicht oplegt. Maar kijk, een zorginstelling moet moet meedoen. Hoe het individu kan zeggen van... ik wil niet dat het met mijn gegevens uh, gebeurt. Maar aan de, zorgers, aan de huisarts is dus wel de verplichting... om a, op het systeem aansloten te krijgen. Dat als er iemand zich bijvoorbeeld bij een nachtdienst meldt... dat die huisarts dan kan zien uh, wat de geschiedenis is... of welke medicijnen voorgeschreven zijn. Um, en als u wilt dat dat van u niet zichtbaar is... ofwel voor één huisarts, bijvoorbeeld uw buurman... Ofwel voor of alle huisartsen, dan kunt u dat uh, laten aantekenen. Inderdaad, hebben uh, honderdduizend Nederlanders daar gebruik van gemaakt? En dat mag en dat kan. En dat vind ik ook goed recht. Maar die elk moment vinden het vaak wel fijn. En dat is een grote meerderheid. Op het moment dat de gegevens wel beschikbaar zijn tijdens een medische behandeling. Oké, okay, duidelijk. Uw standpunt is duidelijk. En we willen u danken voor uw tijd. Pieter Omzicht, uh, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dank u wel. Graag gedaan. U luistert naar nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Zometeen gaan we praten met Marten Blankenstein. Hij heeft een grote dictator-tour gemaakt vorig jaar... langs allerlei dictaturen in het Midden-Oosten. En die is nu genomineerd voor de VPRO Bob den prijs. Ja, maar eerst is het tijd om te lachen... met onze huiscomedians Stefan Pop en Herman Otten. Beste familie... Vrienden en collega's, we zijn hier om een laatste eer te bewijzen aan Hans Herman. Herman Otten. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van komen was om 9 uur vanochtend en we gaan over 10 minuutjes weer weg. Maar eerst nemen we afscheid van de onlangs overleden Hans Herman, Herman Otten. Hans Herman. Ha Herman had een speciaal plekje in mijn hart. Hans Otten was Herman. namelijk... Herman Otte was namelijk mijn drie-na-beste vriend. Als ik zin had om een bier te gaan drinken en mijn beste vriend Ruud kon niet, dan belde ik Paul. En als Paul ook niet kon, dan ging ik langs bij mijn buurman. Maar als ook die niet thuis was, dan kon ik altijd terecht bij Hans. Herman, bij Herman Otten. De beste drie-na-beste vriend die je kan wensen. Want Henry Otten... Herman Otten was een man die er was voor anderen. Soms was hij er wel drie uur voordat anderen kwamen. Dan waren we hem vergeten te bellen, dat we de afspraak hadden verzet. Maar hij zat er gewoon. Hij was er altijd. Daarom is het zo triest om te horen dat Bert... Her -man. dat Herman drie maanden dood in zijn huis heeft gelegen... voordat een inbreker hem bij toeval vond. Drie maanden dood alleen in een huis. Dat is triest. Dat is namelijk veel te lang. ...om precies te zijn twee maanden te lang. Dat verdiende Bert niet. Herman. Dat verdiende Herman niet. Het deed me sterk denken aan een film die ik ooit heb gezien... ...namelijk The Man in Black 2. Ik weet niet precies waarom. In zijn testament heeft Rogier Otten... Herman Otten laten weten... ...dat hij al zijn bezittingen doneert aan een basisschool in Oeganda... ...voor eenbenige kinderen met een oorlogstrauma... Als vrienden wilden Ruud, Paul en ik ook iets hebben om aan hem te blijven denken. Gelukkig kenden we een bevriende notaris die kon helpen in ieder geval zijn huis, meubels, auto, schilderijen en andere waardevolle spullen aan ons te laten. Uiteraard moeten de kosten van de begrafenis er ook nog af. Maar wat is het daarna mooier dan zowel zoiets achter te laten aan je vrienden, zodat ze altijd aan je kunnen blijven denken en tegelijk een school in Oeganda voor eenbenige kinderen te helpen... met een gazellenfiets en twee uitdeelzakken Partyships. Graag zou ik willen eindigen met een gedicht dat ik speciaal opdraag... aan Margot Otten, de vrouw van Teun Otten. Herman! De vrouw van Herman Otten. Het heeft als titel Samen op de WIP. En deze is speciaal voor jou, voor jou Margot. Samen op de WIP. Jij zit boven, ik zit onder. We wippen en we wippen. Jouw benen zijn gespreid. Gespreid over de wip. Ik ben naakt. Jij bent naakt. Het gaat steeds wilder. We wippen niet meer. We batsen. Jouw man Bert. Herman. Herman jouw man Herman is niet meer. Nu zijn we samen. Samen aan het batsen. En met dit toepasselijke gedicht neem ik afscheid... Door mijn grote vriend Bert Herman Herman Scholte Otte. Ja, dat waren onze huiscomedians Stefan Pop en Herman Otten. Bij ons in de studio is aangeschoven Martin Blankenstein. Hij is co-auteur van het boek De Grote Dicta Dictatortour dat vorig jaar uitkwam. En in dat boek bezocht hij verschillende landen waar dictators nog steeds de dienst uitmaakten. Zoals Egypte, Jemen, Syrië en Oman. En nu breekt in al die landen de pleuris uit. Ja, en dus krijgt Martin ineens het ene na het andere interviewverzoek binnen. En is zijn boek nu genomineerd voor de VPRO Bob den Elprijs Voor het beste reisboek van het jaar. Martin, ja, welkom en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Je ja, hebt het nogal uh, druk, uh, begrijpen we. Ja, ik heb heel toevallig nog een gaatje om twaalf uh, over half vier. Maar dat was ook al het enige gaatje dat ik nog over had. Ja, want je bent niet op het boekenbal, hè? Nee, uh, ja, ja. jullie waren eerst, hè? Ja, zo gaat dat. Hey, toen jij je reizen maakte door het Midden-Oosten... kon je toen al aanzien komen dat het zo uit de hand zou gaan lopen? Dat is lastig om te zeggen, want met de kennis van nu... zoals Balkenende zou zeggen, uh, kan ik ook best een, best een verhaal ophangen... dat ik het allemaal wel aan zag komen. Uh, ik, ik heb laatst het uh, hoofdstuk over Egypte nog een keertje teruggelezen. En eigenlijk... Uh, zie je daar wel een beetje aankomen wat er nu gebeurd is. namelijk Ik heb het ook over uh, bloggers, over Facebookers, over allemaal mensen die zeggen... joh, met, uh, doordat al die nieuwe technieken er zijn... Uh, kun je nu veel makkelijker zien wat er op andere plekken in het land gebeurt... terwijl je vroeger alleen maar in het café zat... met vijf mensen te schelden op de president... waar je nu opeens ziet dat dat door het hele land gebeurt. Maar ik had eerlijk gezegd helemaal niet verwacht... dat dat al op zo'n korte termijn zou gaan gebeuren. Je bent, je bent ook in het geboortedorp van Hosni Mubarak geweest... Mm -hmm. daar was iedereen een groot fan van hem, begreep ik. Ja, daar hadden ze nog wel leuke anekdotes over dat Hosni als klein jongetje, als 8-9-jarig jongetje, het leuk vond om oude, oude vrouwtjes aan het schrikken te maken. En dus uh, een paar kippen te pakken, naar die oude vrouwtjes te zwaaien, de kip de nek om te draaien, de kip weer weg te gooien en lachend weg te rennen. Dat, dat is een beetje de, het soort verhaal dat je daar tegenkwam. Oké, okay, en hoe heb je dan naar die ontwikkelingen in het Midden-Oosten gekeken? Die landen waar jij uh, geweest was, toen was het nog vrede en nu uh, breekt ineens de hel los? Ja, vrede. Het, ze werden goed onderdrukt en nu worden ze minder goed onderdrukt. Dat, ik weet niet of dat vrede moet noemen. Um, maar ja, ik had, ik had vooral heel veel zin om daarheen te gaan. Het is dat ik hier allemaal uh, baan heb die dat even niet toestaan. Maar ik had heel veel zin om nu te gaan kijken hoe dat nou echt gebeurt. En ik heb nog steeds heel veel zin om daarheen te gaan. Maar ik ben nu eigenlijk van plan om dat juist te doen... Als, als alle ontwikkelingen van nu een beetje zijn ingedaald. En dan een soort dictatortour 2.0 te maken. Want al, al er zijn nu een paar dictators gevallen... en er zijn nog een paar op het punt om te vallen. Um, maar over een jaar of tien... dan is bijna elke dictator die ik in mijn boek beschreven heb gevallen. Want ze zijn allemaal jaar of 70, 80. Zo niet ouder. Dus of omgevallen of echt gevallen? Precies. Dus het, het, het, het was eigenlijk wel mijn plan toen ik op reis ging. om dan een jaar of tien later. als, als er een nieuwe generatie dictators. of een nieuwe generatie republieken zou zijn. Uh, om, om dan weer te gaan. En dat, dat wordt nu alleen maar. Uh, het kan nu waarschijnlijk alleen maar sneller. En uh, nou, al die, die opstanden daar. en uh, die uh, regimes die vallen. is natuurlijk wel gunstig voor jou. Want het zal vast goed zijn voor de verkoopcijfers. Je bent nu genomineerd voor die prijs. Uh, zie jij een verband? Ja, dictators zijn hot hè. Ja, en ik, ik, zat, ik zat er gelukkig al goed in. Um, ik, ik weet niet of het verband is met die prijs. Want die prijs gaat echt over reisboeken. En het is wel zo dat dictators nu uh, sinds kort in zijn. Maar aan de andere kant, uh, het was al een reisboek door landen die, uh, waar je niet erg veel over leest. Dus misschien dat het anders ook al genomineerd zou zijn. Ik denk wel dat mijn mijn winkansen iets doen toenemen. Maar hoe kwam je erbij om een boek te schrijven over dictators? Uh, omdat ik heel, en heel erg gefascineerd ben door dictators... en omdat ik uh, allerlei landjes op de wereldkaart zag liggen als uh, Tajikistan en Kyrgyzije. En ik dacht van, daar moet ik gewoon een keer eens heen. Ik weet niet wat het is, maar het moet heel erg leuk zijn. En toen ik erachter kwam dat die allemaal werden bestuurd... door allemaal van die ex-Sovjets die nu opeens uh, nou, totaal gek geworden waren... en helemaal waren doorgeslagen. Van dus communis communist naar uh, uh, nou ja, een soort van... Uh, ze zagen zichzelf eigenlijk als een soort god. Uh, toen dacht ik van, ja, daar moet ik heen. En toen heb ik er nog allerlei andere dictaturen in de buurt bijgezocht. Zijn dat die kleine landjes zijn dat landen die we nu ook nog in het nieuws gaan zien? Uh, nou, Kirchisi is eigenlijk als eerste in het nieuws geweest. Want die hebben ergens uh, halverwege vorig jaar al uh, hun dictator uh, uh, afgezet. Um, maar het is heel erg lastig, want ze zijn daar nog iets beter in onderdrukken. En het gaat nog niet echt over naar Centraal-Azië. Uh, aan de andere kant, dat zijn dus nog steeds dictators die tachtig uh, uh, jaar oud zijn. En die ja. houden het ook niet heel erg lang meer vol. Oké. Okay. Nou, dat is uh, een duidelijk verhaal. Dankjewel Martin Blankenstein. Co-auteur van de Grote Tour. Het is nog steeds te koop, ook, toch, het boek? Altijd. Een stukje googelen doet wonderen. En ja, succes ja. met het uh, winnen van de VPRO Bob Den prijs voor het beste reisboek van het jaar. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Goed, bij ons in de studio uh, nog steeds uh, Chris Berry... hier uh, in onze studio voor de live muziek. Chris, uh, wat is uh, het laatste nummer dat jullie voor ons gaan spelen? Het laatste nummer... Um... Gaan we iets, uh, iets meer swingen met Love Trip. Oké, okay, Love Trip hier bij ons op Radio 1 live Chris Berry. There's something about the way you look at me. I never could think you'd be the one I'd say. Today's a day for loving and there's something about look at me There's something about the trees and the birds and the bees You can see it as clear, love is in the air and the breeze And Today'll be the day for our twilight kiss and there's something about the way you look at me feel every heartbeat and I start to sigh You got me precisely when you caught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 Chris Berry, hier live bij nog steeds wakken Nederland op Radio 1. En daar was ook opeens uh, de rock'n'roll duidelijk hoorbaar. Kom er nog even bij, uh, Chris. Okay. Ja, hier in die stoel waar uh, Martin net zat, die is uh, nu uh, voor je open. Uh, Chris, Chris Berry, ja, uh, nou, dank je wel allereerst dat je hier naartoe wilde komen. Ja, heel graag gedaan. Als heel mensen graag... nou uh, meer van jou willen weten, kunnen ze uh, op een website terecht? Ze kunnen op een website terecht en wel op www.meetchrisberry.com. Meet Chris Berry, en voor so de nice to meet you. En voor de mensen, Chris is met K-R-I-S, maar u kunt ook gewoon vanaf uh, over een uurtje of twee kijken op radio1.nl. Nog steeds wakker in Nederland, er komt een link in zo te staan. En je vertelde aan het begin van de uitzending dat je nu uh, volop, of eigenlijk fulltime met muziek bezig bent. Wat, uh, de EP is net uitgekomen, uh, wat zijn jouw verdere plannen voor de komende tijd? Ja, vooral, uh, vooral veel spelen en uh, mooie liedjes maken. Dat is mijn uh, ultieme doel eigenlijk. Maar het gaat, het gaat volgens mij best goed. Je bent onder andere door Radio 6 opgepakt. Je zit nu hier. Uh, je, uh, je speelt. Had je, uh, heeft het je verrast dat, dat het zo'n vlucht neemt? Ja, best wel. Uh, niet dat ik er niet op zat te wachten, hoor. Maar uh, ja, best wel snel uh, opgepikt in ieder geval. Het is wel, wel fijn in ieder geval om, uh, om die reacties te zien, zeg maar. En uh, weet je toevallig waar je de komende week, uh, weken te zien bent? Kan je iets noemen voor de, voor de luisteraars? Nou, op dit moment hebben wij uh, een heleboel opties lopen. Ik ben bezig met een leuke soort mini-tour te organiseren. Maar uh, er is nog niet echt iets uh, heel concreet. Uh, wat ik over april kan zeggen is dat we in ieder geval een leuke in-store optreden hebben... in uh, de Concerto in Amsterdam in de Utrechtse Straat. En dat is overigens op de uh, World Record Store Day, 16 april. Kijk eens aan. Okay. Nou, dan houden we dat in de gaten. En voor verdere informatie kunnen mensen on uh, ongetwijfeld op je site terecht. Dank je wel, uh, Chris Berry, voor het komen. En een uh, fijne, veilige reis uh, thuis, zou ik zeggen. Dank je wel. <laughs> het is uh, negen minuten voor vier. Dit is nog uh, het laatste beetje. Nog steeds wakker Nederland hier op Radio 1. En we gaan het hebben over koeien. Jawel, want die dansen vandaag weer vrolijk in de wei. En uh, dat wordt natuurlijk groots gevierd. Het is voor de boeren elke keer weer het mooiste moment van het jaar. In op koude was uh, vandaag de dans-première En zometeen spreken we met de gelukkige boer zelf. Ja, maar eerst met uh, Hanneke Oormond van Wakker Dier. Want vanaf nu kun je op hun website namelijk elke dag checken... waar, waar in Nederland een koeiendans te zien is. Goeienacht, Hanneke. Hallo, hi. avond. Ja, een koeiendans. Is dat iets wat wij groots moeten vieren? Ja, het is hartstikke leuk om te zien. Dat is echt leuk. Ik bedoel, koeien zijn normaal van die dieren die alleen maar staan te grazen in het builand. Maar het, nu zie je ze echt ja, een minuut of tien springen, rennen, bokkers voor me maken. Dat is echt leuk om te zien. Want wat, wat is dat nou precies, een koeiendans? Dat is als de koeien voor het eerst na de winter weer naar buiten mogen. Dan hebben ze zo'n vijf maanden op stal gestaan en dan mogen ze naar buiten. En uh, ja, vandaag moesten ze eerst nog een heel stuk over beton rennen en dan het weiland in. En uh, dan gaan ze echt rennen, dus springend en uh, alle vier de poten tegelijk uh, de lucht in. Net als het al kleine kinderen eigenlijk. Ja. ja, gewoon echt hartstikke blij zijn ze. Uh, maar het is toch vanzelfsprekend dat de koeien weer in de wei gaan staan? Uh, nou ja, nee, één op de vijf koeien in Nederland komt helemaal nooit uh, meer buiten. Die, uh, die, uh, steeds meer boeren kiezen ervoor om de koeien het hele jaar door binnen te houden. Omdat dat net wat goedkoper is. Omdat, uh, ja, dat kost net wat minder geld en dat is makkelijker met, uh, met een melkrobot en zo. Dus, uh, en dat is ook uh, een van de redenen waarom wij dit ook echt willen laten zien. Want de koe hoort in de wei een koe die in de wei komt is dus ook gezonder. Die heeft minder pijn, minder ontstekingen. En uh, ja, dus door dit te laten zien, hopen we ook meer mensen te overtuigen van... kies biologisch, want dan weet je zeker dat je koe buiten liep. Vanochtend was dus de koeiendans première bij Op Koude. Uh, was jij erbij? Ja, ik was erbij, ja. hoe, hoe, is het, hoe is dat verlopen? Ja, heel goed. Ja, het was uh, hartstikke leuk om te zien. Het was alleen nog heel koud vanmorgen. Het zou wel heel warm worden, maar het kwam pas middags. Maar uh, de koeien waren blij. En hoe lang duurt zo'n dans dan eigenlijk? Ja, niet zo lang... Uh, een minuut of vijf, tien en dan, uh, daarna zijn ze weer gewoon koe. Zoals de rest van de zomer staan ze gewoon te graven. Oké, okay. ja, vanaf uh, nu is dus op jullie website te zien waar in Nederland de koeiendansen te zien zijn. Is dat iets waar, waar veel mensen op afkomen? Dat ze daar graag naar willen kijken? Ja, veel mensen vinden het leuk en we hebben ook gezorgd dat we in uh, over het hele land verspreid uh, boeren hebben gevonden. En die geven dan aan ons aan van zaterdag is het zover. En dan zijn het zo snel mogelijk op de site. En dan die boeren vinden het allemaal leuk als er uh, veel mensen komen. Erik, uh, heb jij het wel eens gezien in het echt? Nee, in het echt? Nee, nee dat nee. heb ik nog nooit gezien. Ik heb net even op YouTube gekeken en het zag inderdaad wel heel leuk uit. Zou het iets zijn waar jij naartoe gaat? Het hmm, hangt van of het een beetje dichtbij is. Want als het vijf of tien minuten duurt, dan uh, ga ik er geen uur voor rijden natuurlijk. Okay, nou, misschien is het een leuk idee voor uh, een WNL-redactie uitje. Maar het is dus uh, door, het, door het hele land zijn die uh, staat het op, bij jullie op de agenda. Ja, dus, dus tussen nu en de komende zes weken of zo gaan alle koeien naar buiten. Nou, dan weten wij wat wij kunnen doen. Dankjewel, Hanneke van Oormond van Wakkerdier. Doei. De familie Den Hartog uit Apkoude had de eer van de koeiedans-première vandaag. Hun koeien mochten als eerste in de wei gaan dansen. En op dit moment is meneer Den Hartog aan de telefoon. Goedenacht. Goedenavond. Nou, ten eerste natuurlijk gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Was dit nou het mooiste moment van het jaar voor u als boer? Ja, een van de mooiste momenten, ja. ja het mooiste moment, ja. Kunt u eens beschrijven wat er dan gebeurde met uw koeien? Nou, en, uh, als je de deuren open zet, zeg maar... dan. Uh... De eerste koeien hebben het in de gaten dat het hek open staat en de deuren openstaan en dan lopen ze voorzichtig naar buiten en dan beginnen ze ineens te rennen. En die koeien die wat verderop in de stal zijn, die, die krijgen dat later pas door. Maar, nou, je ziet een hele golf door de stal ingaan van enthousiasme zeg maar. Nou is er veel, veel aandacht voor geweest vandaag. Uh, heeft u ooit zoveel aandacht uh, gezien of, of is dat elk jaar zo? Uh, nou, we roeleren dat met een groepje boeren. En een jaar of vijf geleden, ik weet het niet precies meer, toen wa was ook de pers bij ons. En uh, toen was, uh, was er ook wat meer van tevoren bekend wanneer het ging gebeuren. Dus toen waren er ook heel veel uh, kennissen en uh, mensen uit uh, de dorpen om ons heen. En toen was, uh, waren er meer mensen, burgers ook bij betrokken. U maakt dus met verschillende boeren onderling een afspraak over wie er als eerste uh, de koeien naar buiten gaat laten? Ja. En is dat dan per regio? Want u bent nu de eerste in heel Nederland of is een soort van landelijk boerenoverleg Ja, het is een beetje landelijk is dat. Het zijn uh, een stuk of vijf, zes bedrijven uh, verspreid over Nederland. En uh, dan kijken we gewoon uh, wie het eerst uh, voldoende gras hebt voor de dieren en dat het land ook droog genoeg is. Want uh, weersinvloeden zijn ook landelijk zeg maar uh, wat verschillend natuurlijk. Dus... Nou, ik begrepen dat er vandaag uh, bijna een incidentje gebeurde met de stier van de boerderij. Kunt u vertellen uh, wat er gebeurd is? De stier ging ook met de koeien mee, maar de fotografen waren zo enthousiast dat ze uh, uh, uh, graag uh, shots wilden nemen van de stier. En dat ze uh, onder de draad door gingen en naar de stier toe gingen. Uh, ze hadden niet in de gaten dat dat uh, een risico met zich meebrengt. Maar dus het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Dus het werd even een stukje stierenvechten in Apkoude. <laughs> nou, gelukkig niet. <laughs> had geen rode cape aan, de fotograaf. Nee, dat niet, maar... Uh. Ja, ze zijn onbetrouwbaar, dus je weet het nooit. Dan moet je eigenlijk geen risico's meer nemen. Oké, okay, nou dan zijn we heel blij dat uw koeien weer vrolijk de wei in zijn gelopen. En we wensen u nog veel plezier met uw vrolijke koeien. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel, Boerden Hartog uit Apkoude. Goedenavond. Nog veel plezier vanavond. Dan gaan wij over naar onze columnist Diederik van Zessen. En hij is nogal in de war. Sinds gisteren is hij eigenlijk niet meer voor reden vatbaar. Maar hoe het komt... Nou ja, misschien bevat zijn column het antwoord. Een radiocolum leent zich het beste om te zeiken. Negatief te zijn, je gal te spuien, je frustratie te uiten, publiekelijk je ergernis te ventileren. Dat doe ik dan ook, week in, week uit. Elke dinsdagnacht of woensdagmorgen vroeg, zo je wilt, reken ik af met een punt van ergernis. Of u er nou op zit te wachten of niet. Maar vannacht is het anders. Vannacht wil ik deze radioruimte graag gebruiken... om een sokkel uit te houden voor een van mijn favoriete Nederlanders. Nog zo gezegd geen bommetje! Ik woon niet in onze hoofdstad. Nee, ik woon in Utrecht. Daar kom je niet zoveel bekende Nederlanders tegen. Met een beetje geluk loop je Henk Westbroekers tegen het lijf in de kroeg. Heel af en toe zie je de linksback van de plaatselijke FC over een station lopen. Maar daar blijft het bij. En dan is er Hilversum. Je zou zeggen dat ik als radiomaker professioneel gezien... af en toe bekende gezichten te spreken krijg. Mensen met faam. Van die mensen die bekend zijn van SBS, omdat ze goed kunnen darten. Heel goed, dat soort mensen. Maar het is me niet echt gegund. En gisteren gebeurde het, zomaar ineens. Een van de meest interessante vogels is de flut. Eigenlijk zijn er drie soorten. De gewone flut, de panfluit en de dwarsflut. Bij uitzondering at ik eens in Amsterdam. Na het eten besloot ik zelf nog even wat te gaan drinken in een kroeg om de hoek... Om privacyredenen van het leidend voorwerp van deze column... ga ik u niet vertellen in welke wijk het was. Voor het verhaal doet het er ook niet zoveel toe. Wat u moet weten is vooral, ik liep een kroeg in. En daar stond ik dan. Oog in oog met een jeugdheld. De beste man wordt bijna 75. En toch ging hij daar, voorover aan de toog. Hij had het hoogste woord, mijn held. Hij fleurte met de mollige barvrouw. Volgens mij scheen er een licht uit de hemel recht op hem. Vol adoratie strompelde ik de kroeg uit... Peer heeft het niet doorgehad, maar hij heeft me onder tafel gedronken. Meneer Mancini, u bent de gaafste BN'er van Nederland. Dankjewel Diederik, volgende week weer een nieuwe radiocolom. En tot zover nog steeds Wakker Nederland, zometeen nu al Wakker Nederland. Bastiaan, wat zijn jullie belangrijkste onderwerpen? We gaan het hebben over een revolutionaire nieuwe MRI-scanner. We blikken vooruit op het festivalseizoen. En we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over Japan. Heel fijn dat allemaal straks na het nieuws van 4 uur... Wij, uh, wij zijn er volgende week weer, Kasper. Ja, volgende week met dan Arthur Adam te gast. En dat is uh, muziek. Goed. lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch door. een lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch door.